Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jobbe met het NOS journaal. Het aantal doden door aardverschuivingen in het noordwesten van China is opgelopen tot ongeveer 340. Gisteren stonden doden al op 127. Meer dan 1100 mensen worden vermist. De aardverschuivingen door noodweer in de provincie Gansu hebben een waterkrachtcentrale en een dorp helemaal van de kaart geveegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in de getroffen gebieden in Pakistan worden de problemen steeds groter. In de rivier de Indus dreigen twee stuwdammen door te breken. Topmodel Naomi Campbell heeft in 1997 diamanten gekregen van Charles Taylor. De vroegere agent van Campbell, Carol White, heeft dat verklaard voor het Sierra Leone tribunaal in Leidschendam. Campbell en Taylor zaten naast elkaar aan tafel bij een diner in het huis van Nelson Mandela. Volgens White praten en flirten ze met elkaar. Eerder vandaag legde actrice Mia Farrow een verklaring af voor het tribunaal. Volgens haar wist Campbell dat de diamanten van Taylor afkomstig waren. Campbell zelf ontkent dat. Op het EK zwemmen in Budapest zijn de Nederlandse vrouwen op de 4x100 meter estafette niet verder gekomen dan de zesde plaats. Oranje moest het doen zonder de ervaren krachten Ranomi Kromowidjojo, maar Marleen Veldhuis en Inge Dekker. Het goud op de estafette was voor Duitsland, Groot-Brittannië won zilver en Zweden won brons. André Ooyer voetbal dit seizoen bij Ajax. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. De verdediger zat tijdens het WK in de selectie van Oranje en speelde tegen Brazilië. Vorig seizoen kwam hij uit voor PSV in Eindhoven, waar hij in mei te horen kreeg dat hij moest vertrekken. Ooyer doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, maar speelde daar nooit in het eerste elftal. De 36-jarige Ooyer speelde 55 interlands. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen eerst nog zonnige periode. Vanuit het westen in de loop van de dag bewolking en ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen tussen de 22 en 25 graden. Dit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 Schijt nam ik niet En het einde blijft nu open Zoals jij het achterliet Ik droom je terug naar mij Ik hou je zo goed van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 Het niet waar Zwaait opeens Die deur weer open En natuurlijk Sta jij daar Want ik hou Zo van jou Afscheid nam ik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 ik ben mijn, lotgenoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. In mijn geheime wapen, ik ben mijn lotgeloot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Ik ben...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 En jij sterft telkens weer. Want ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Gaat opeens die er weer open. En natuurlijk sta jij daar.